Ja, over boeiende periodes. Over boeiende periodes gesproken. Ja. Wij staan aan, de, aan, aan het begin van een heel boeiende periode van ja. ongeveer een uur. <lacht> <Het> kost... <lacht> wij gaan dat proberen heel boeiend te maken. door voor u te gaan praten <lacht> over wetenschap. En dat doen wij op woensdag. En uh, ik dat heet juist. u daarom allemaal welkom aan praattafel nummer 36. En dat is er één met een. Uh, Effect, dat wil zeggen wetenschap op woensdag, 22 juli 2020. Man, wat een hoop tweeën. Daar gaan we. Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praat Tafel podcast. Wow. Ja, en Vandaag we zijn er door. weer van mij Ozie. uit uh, Bergen, onderdeel van Antwerpen. Zeg ik u al een uh, goedemiddag. Welkom aan de praattafel. En uh, aan mijn zijde zit virtueel Dun Philippe. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, Istvan. Welkom, luisteraar. En hallo, Mario. En in Rotterdam, Mario, inderdaad. Ik wens jullie het keur, uh, fijn dat het, uh, ja, dat het weer geen idee, een leuk, uh, podcast gaat worden. <laughs> ik ben erg benieuwd wat dit keer gaat gebeuren. Ja. Uh, yeah. Houd hou beetje, maar het gaat eigenlijk altijd iedere kant kanten. Dat is ook het leuke van een praattafel. Ja, en zo moet dat het ook zijn. is geen uh, volgende toestand. Uh, ik ga even kort door het uh, programma heen. Dan weet u meteen of uh, de rest boeiend genoeg is... om te blijven luisteren of door te skippen. Uh, orgaan van de week wordt de, de schildklier. Dat is echt een klier van een klier. heeft alles te maken met... Ja, dus de rechts-Vlaamse ruister, de, de rechts Vlaams-nationalistische Ruist, ja. Vlaams luisteraar, zal geïnteresseerd zijn in de schildklier en vriend. daar komen wel op terug. Uh, Oké. Okay. Ja. Ja. En we gaan weer een wetenschapper verguizen. Ditmaal een extremistische clubje holen. Daar zijn we heel blij mee. Een Belg, een Belg, een Belg. Nou, Naar aanleiding van de Belgische Nationale Feestdag die gisteren was, is het van de 21 juli toen de stomme van Portici de opera in 1830 de aanleiding gaf uh, tot de Belgische uh, opstand tegen Don Hollander, hè, tegen de overheerser, tegen koning okay. Willem. Uh, of was dat, was dat keizer Willem? Zijn uh... flauw uh, ja, dus precies. voilà, de vergaasde wetenschapper en dan staat. Er is... cryptisch bij, kom maar in de grote ruimte. Nou, we gaan het allemaal. Georges Le <hums> uh, De Ignobels gaan we. We gaan de Eich Nobels weer bezoeken en uh, dit keer gaat het ja, over de zwaartekracht, eh, boter he? en toast. En uh, dat levert wel een boeiend, uh, vooral voor wiskundigen en uh, me mensen die Mechanica en Fluid Dynamics studeren, wordt dit een bijzonder interessante aflevering hoor. Hé, <laughs> hey, we gaan starten met een uh, blokje nieuwtjes en daar hebben we natuurlijk een aankomst oh, in sorry. voor. Hé, hey. nou toch. Ding reageert niet. Ja, dat doen we iedere week. Houden we onszelf voor de gek. Mario de had weer wat inzichting. gevonden. Ja, dat is nu toch overal een, een vaccin dat lijkt te werken? Ja. Nou, inderdaad. Kijk, er zijn uh, bij elkaar zo'n slordig 160 uh, onderzoeksgroepen op deze aardbol uh, aan het zoeken naar een vaccin of een geneesmiddel voor uh, de covid allende waar de hele wereld nu mee van doen heeft. <coughs> en het, het, over het algemeen duurt een, een werkend vaccin erg lang. Je moet echt heel veel geluk hebben. En zelfs al heb je iets wat werkt, dan duurt het heel lang met alle trials het uh, op de markt kan brengen. Maar nu is er uh, een eigenlijk best wel heel erg goed nieuws. Uh, we kunnen nog niet te vroeg juichen, want de echte vuurdoop moet nog komen. Uh, maar uh, het is wel gepubliceerd in The Lancet. Dat is dus geen lullig blaadje, maar dat is dus echt uh, een heel serieus blad. Uh, en er is een vaccin, dat is azd 1222 en die roept een, heel, een tweevoudige immuunreactie op. En het, okay. zie, het, uh, ziet er naar, ja, het ziet er naar uit dat dit eigenlijk het eerste vaccin is wat enigszins lijkt te werken. Want uh, als je toedient, binnen 14 dagen, begint het T-cellen aan te maken. Dat moet ik even uitleggen. Je hebt een, uh, een, een specifiek. T-cellen? Uh, ja, T-cellen en B-cellen. We dus. moesten <laughs> nou, eerst aan al... Theo en Thea denken. Zoiets. <laughs> maar dat is in ieder geval, je hebt, als je naar je afweersysteem kijkt, heb je een specifiek afweersysteem en een a-specifiek. Dat a-specifieke, dat zijn die witte bloedplaatjes, bloedlichaampjes, en macrofagen en zo. En die vallen eigenlijk alles Ze hebben wel hun specialisaties, maar die vallen ruwweg alles aan wat er niet in thuis hoort, zou je kunnen zeggen. Maar je hebt ook het humorale afweersysteem. En dat, praat, dat is de wereld van de B- en de T-cellen. T staat voor. Uh, de timers en B, dat, dat is niet helemaal juist wat ik zeg, maar dat, dat komt uit het beenmerg. Dus de B-cellen worden in het beenmerg gemaakt en de T-cellen in, in, in de timers. Mm -hmm. Wat gebeurt er nou? Die, uh, als, uh, die, vallen, uh, die, die, die hechten zich zeg maar, op een, uh, aan een virus vast en dan uh, wordt zeg maar, uh, de receptor wordt gekopieerd en uiteindelijk wordt die receptor... Uh, wordt geïmplementeerd ge bij alle T-cellen. Dat betekent dat ze dus uh, okay. bij een volgende aanval... in één keer alle hulptroepen aan kunnen laten rukken... en uh, de bol kunnen aanvallen. Uh, dat is dus uh, dat is prettig. Alleen, ja, uh, het is nog niet gelukt met dat hele COVID-19 COVID gebeuren... Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Plus, mensen die het hebben gekregen... bleken ook bitter weinig antistoffen aan te maken, die T-cellen. Is witte bloedcellen niet uh, notwaar moeilijk om stoffen door te geven? Uh, is, ja. Worden zaken niet gemakkelijker doorgegeven in rode bloedcellen? Of, of, of? Nou, nee. Kijk, om, om te beginnen. Ik probeer het simpel te zeggen. Hè? Nou, uh, als je het zo ziet: uh, kijk, als je dus. Uh, uh, COVID-19, net als SARS en MERS, dat zijn natuurlijk uh, virussen die via, over het algemeen via de ademhalingswegen naar binnen komt. Dus het komt uiteindelijk in je longen terecht. En, uh, en ik, ik zei het net al, je hebt twee systemen. Je hebt dus uh, zeg maar de, de witte bloedlichaampjes die door allerlei dingen heen gaan. Door mm -hmm. je, uh, zeg maar door je bloed, bloedvaten, maar ook door het lymfesysteem En ook deels uh, in de, uh, tussen de cellen, dat noemen ze de interstitiële ruimte, de, de weefselvloeistof zoals je wilt. En, uh, maar je hebt natuurlijk ook virussen die zich zeg maar, in cellen zich inkapselen en die kunnen daar niet meer bij. En, dan kan, en, en daar is dat andere systeem voor, die specifieke afweer, die is daarop gespecialiseerd. En dat is ook een leersysteem. We hebben dus ook een soort archief in ons, in ons lichaam die dus uh, al de, allerlei uh, receptoren, een database heeft opgebouwd van receptoren van allerlei vervelende dingen. Helaas, bijvoorbeeld met griep lukt het deels. Maar bijvoorbeeld als je, als je bent gevaccineerd voor pokken of voor uh, mazelen... dan krijg je dat gewoon niet meer. Want dan, dat het systeem heeft geleerd uh, dat te voorkomen. Dus uh, word je besmet met die mazelen... dan, hebben, dan, dan worden er gelijk duizenden van die T-cellen mm -hmm. aangemaakt met die receptor. En zo wordt het virus dus uh, zeg maar onschadelijk gemaakt. Ja. Nou, wat, wat ze dus nu hebben gevonden is, uh, ze hebben een vaccin gemaakt... Uh, AZD1222. Ook een Oost, echt lekkere Europa. commerciële naam, vind ik daar. Ja. Het, het, het, het, <laughs> het is echt zo op, op een t-shirt. Zal dan het een beetje spannender mogen maken. Ja, uh, precies. Je ja, hebt wel bijvoorbeeld natural een is het dus wel, wel een Bijvoorbeeld een natural-born-killer-vaccin. Dus we krijgen geen ja. corona oh, ja. meer, maar uh, kindjes worden geboren met blauwe haren. En uh, na een jaar of tien beginnen we zachtjes licht te geven of zo. Ik bedoel, want da dat zijn ook hele lange termijn-effecten op. En daar gaan die trials normaal... Uh, daarom duurt het, oh, het al ja, maar... jaren. Van, uh, krijgt iemand Zeker. geen uitgroeiingen in zijn nek en zo? En weet je... Eh? Ja. ja, maar ja, het, het voordeel van dit vaccin is, is uh, dat de, de maker, de, de onderzoeksgroep die daarmee bezig is geweest, die waren al bezig met een uh, versie voor een coronavirus. Uh, dus ze hadden eigenlijk al uh, een, het voorwerk al voor een heel groot gedeelte gedaan, omdat COVID-19 ook een coronavirus is. En wat, en wat ze dus. Uh, dus die T-cellen kunnen, ze, ze kunnen het zo doen. Ze hebben een vector genomen, een, een transportmiddel okay. om het je lichaam binnen te krijgen. Dat is een verkoudheidsvirus van, van chimpansees. Een adenovirus, om precies te zijn. Dat is het en paard en dan, van trooien. Dat is om het ja. je lichaam binnen te krijgen, om, om, om, de, om de boel aan, aan te wakkeren. <lacht> ja, dus mocht je een chimpansee zien die hard aan het hoesten is, dan zou die zomaar... <lacht> maar goed. Er... Maar die dus... In... Ja, dus dat wordt dus gebruikt om een stukje, okay. dus aan dat verkoudheidsvirus van die chimpansee hebben ze een stukje COVID-19 geplakt. Een mm -hmm. onschadelijk deelte, gedeelte, maar wel met die receptoren aan de buitenkant, mm -hmm. waardoor de T-cellen getriggerd worden om dat uh, te gaan bouwen. En, dat is, en, dat, en het, uh, Ze zijn er al behoorlijk mee bezig en ze hebben al een... Uh, bij duizend mensen hebben ze al uh, voortesten gedaan. Omdat ze al een beetje, uh, al daar, wat ik daarnet zei, ze waren er al de tijd mee bezig. En ze hebben al een dubbelblind onderzoek gedaan. En uh, uiteindelijk, uh, het zal nog steeds aan het eind van het jaar pas zijn eerder... zodat ze echt grootschalig zouden kunnen, uh, kunnen ja, ja. uitbrengen. Maar dit is echt uh, nu uh, op, uh, bij ons in Nederland op het journaal geweest. Want Nederland heeft ook in, in een groep met Europese landen... hebben ze al 400 miljoen doses aangeschaft, ja, ja. Nog niet weten want of ze het hebben zou ook gezegd. Werken, uh, maar dat ze zijn uit, al dat begonnen dus, met het fabriceren. Nu zeg maar de grootste kans is een hele voor de mensheid. normaal dat is doen ze al. dat pas als alle trials zijn gedaan. Maar nu zijn ze de productie opgestart. Alleen, nu is weer een ander probleempje. Ze zijn op zoek naar 9 miljard Ik flesjes. <laughs> dat het spul moet in die files. <laughs> Wie gaat dat willen? De Chinezen! Maar ja, die, die zijn we nu op stang <laughs> aan het jagen. Hè? De Chinezen, die, die, dat wordt nog wat. Dus uh, ja, hoe ja. kan... Krijgen we het weer bij de mensen, moet daar gekoeld worden enzovoort. Dus ja, het is nog een lang verhaal allemaal. Dat... Nou zeker. Zeker. Plus, uh, wie gaat het allemaal krijgen? Ik ben blij dat het een virus dat, dat de onderzoeksgroep uit Oxford komt. Dat is, uh, en er zijn al goede afspraken meegemaakt. Maar was het, maar, was het in, in Amerika geweest? Ja, dan, uh, dan, uh, dan is nog maar de vraag of de rest van de mensheid. Uh, dat ook tot zijn beschikking kon krijgen. Want dan hebben we Trump. En die, nou ja, hem kennende zal hij dan vermoedelijk de wereld uitzuigen als een vampier. Om het af te ronden, hè. ik heb er een goed oog in. In deze techniek. Want Mr. T was mijn held in de jaren tachtig. En die, was, die, die maakte deel uit van het A-team. En dit zijn ja, ook mensen zo. die in een A-team zitten. Uh, dus de Mr. T-cellen gaan de mensheid redden. Ik hoop, het echt. ik hoop het echt. Dus dat is toch best wel allemaal heel goed nieuws. En ik had het eigenlijk niet verwacht. Maar uh, dit is met stip, denk ik wel, een ja. van de grootste kansen. Ja, we gaan er een mannetje op zetten naar Londen toe. toe. U, die u hoort het, het hier, dames en heren. Hoe zit dat nou? <laughs> Oké. Okay. Dus Zet het hebben laddertje nog even nieuws, weg? Nog geen, uh, nog geen we taal vastknopen, dames en heren. Wacht nog eventjes. En, en wel 35.000 dollar dat is de prijs die uitgereikt is door de NASA voor het herdenken van een toilet. Ja, want uh, in 2024, dat is over vier jaar, hè, gaan ze weer naar de maan. Kan je je dat voorstellen, Mario? Weet jij nog waar je was toen de maanlanding die, die nacht? Ik ook. Exact, exact. In het ouderlijk huis was ik op mijn kamer, ademloos was ik aan het kijken en aan het lezen. En ik had, aan de muren had ik de kranten geplakt. Met, ja, ja. met de hele, hoe zeg je dat? En met grafisch, ja, ja. zeg maar, de hele reis. En dan kon ik dus aanstrepen waar ze waren en uh, noem het maar op. Ah, dat is geweldige, ik geweldig. Ik moet zeggen, ik was ook net op tijd, want ik was uh, drie maanden daarvoor geboren. Dus uh, ah. <laughs> ik ben nog op een aarde geboren. Ja. Toen de mensheid nog niet op een ander uh, hemellichaam waren geland. Dus, uh, ja. Ik was net op tijd, maar ja, ik ja, heb het, het ja, zin, echt het bewust. Imprint, uh, wacht, uh. ik ben een, een maar, jaar en uh... drie maanden op voorhand geboren. Zo is. Ah. Dus ik was ongeveer een jaar. Dus, uh, ja. Mijn ouders hebben me verteld dat ze met heel de familie keken. Dus ik ken die verhalen ja. van mijn ouders broer. Hey, dus zons, die corona zien. lente. Als we ja, nog over het vier jaar een, dat dus recht, nu het iets geldig. minder leven... Graag, dan maar. zou het ja. zo moeten zijn dat we in een soort ruimte-Tesla van Elon Musk... <laughs> mannen naar de maan zien gaan en landen. Want die gasten zijn dat aan het bouwen. Maar ze zijn op zoek naar een nieuwe play. Die mannen moeten... He, when they go to the moon, they also have to go, you know. <laughs> dus, ja. Een nieuwe plek, een nieuw toilet. Hey, Mario, met jouw 3D-printer... Ja, dus ze ja. moeten ergens de krant lezen, hè. Dus... Ja, de... En wat je uitstrijd moet ook weer gebruikt op worden. Nou, dat ja. wordt gewoon weer ja, Dat doen ze nu al. Je drinkt je eigen station, Maar er komt op wel een optievoerder. Hoppa. Dus of het nou echt goedkoop is, dat weet ik nog niet. Want je ja, moet wel wat overwinnen. Maar, maar misschien dat jij, Mario, met je 3D-printer... en je tunneling microscoop en je ding. je hebt daar ja. alle middelen om de, om de play van de toekomst te ontwerpen. Daar, hè? Weet je wel. Gewoon, dat, dat eindigt dan in een slangetje wat zo... Eh, sorry? Ja, maar ja, je, het is moeilijk om testper, testpersonen te vinden. Het is lastig om testpersonen te vinden eigenlijk. Ik denk dat dat niet... Uh, ja, en hoe doe je dat? Een soort vliegtuigtoilet nou, met je, een enorm systeem... Dat, dat je een klap dat de, hoort en dat die droog lang zit te kakken, krijgt hij ook ja. voedsel. En dat is eigenlijk al in real-time geprocessed en verrijkte de stront. En hij krijgt ze dingen binnen. Dus dat het gewoon een ene closed loop is of zo, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, dan dus zit je, dus je, dus je, dus je, er eten terwijl je aan het kakken ja, bent en, en dat het een soort recycles, de een gesloten systeem wordt. Uh, <laughs> dan nog iets anders. Uh, onze planeet uh, heeft een biotoop. Uh. Uh, Mario, Groenig. weet wat een biotoop inhoudt? Ja. Tuurlijk. Dat is gewoon een. een ja, het, is de, hoe zeg je dat? het is het gebied van de In deze planeet. In de meest ruim, de weet van ik van zoveel kilometer hoog tot zoveel kilometer beneden, waar het leven zich afspeelt, waar, waar het leven wordt gevonden. En uh, dat is dramatisch uitgebreid. Want ze hebben nu op een zeebodem die acht ja. kilometer diep was, geboord. En nog eens acht kilometer daaronder. In de rotsen. Je stelt... Ik kan het niet voorstellen, maar ze hebben daar leven gevonden. Dus, dus dat betekent dat de hele aardkorst... eigenlijk één bacteriële toestand is... die dus tot wel 10, 20, 30 kilometer diep doorgaat... waardoor de, de, de hele biotoop ineens uh, ver vier, vijfvoudigd is. En ze kijken nu ineens naar een ongeveer een vermiljoenvoudiging... van het aantal soorten dat er is. Want dat zijn allemaal... Hele nieuwe bacteriën. Bacteriën, ja. Ja, want ook op hoge, op, op, hoge <lacht> uh, hoogte, dat was even moeilijk, op hoge Zoals? hoogte zijn er ook levende organismen gevonden. Zeker, bijna overal. Als je kijkt hoe is het leven ontstaan, uh, dan dan uh, de, als je naar uh, de oceaanbodem kijkt, waar uh, zeg maar die, die ruggen waar, waar uh, zeg maar gesteente gevormd wordt, heb je smokers. Dat zijn een uh, soort, soort uh, pijpen waar, waar, uh, waar zeg maar, uh, hete zwavel naar boven komt. En op kilometers diepte vind je daar een biotoop van organismen die daar leven, ja, dat... in het uiterste donker. En die leven echt van, uh, van het omzetten van zwavel in koolstof. Dus als het leven echt. Is, dan is het daar. Dat heeft dus niet per, nee, per definitie gegeven Deze levensvormen uh, die ze nu hebben gevonden, of, die uh, kunnen overweg met een koolstof. extreem nee. kleine hoeveelheid carbon. Die kunnen op een pure carbon, kool, die eten kolen, weet je wel, enzovoort. Dus dat is toch wel heel bijzonder hoor. Dat blijft altijd maar nou, ja. Nou ja, dat, ze, dat noemen ze in de biologie ook de extremofielen. Iedereen dat kent dus ja, bacteriën oh. <laughs> die en Nou ja, iedereen kent wel, wel eens van cyanobacteriën. Van cyanobacteriën, blauwalg blauwalg dat zijn cyanobacteriën. Dat zijn ook extremofielen. En die hebben eigenlijk onze, uh, wat ik, onze aarde een dampkring gegeven. Want dat waren de eerste organismen. En die zetten dus zeg maar uh, zonlicht om in suikers, waar ze van leefden. En als bijproduct poepten ze uh, nou, okay. zuurstof uit. En dat hebben ze uh, anderhalf miljard anderhalve jaar gedaan. Anderhalf miljard en hebben we onze jaar lang diarling. Ja. Ja. En, en dat jaar. ademen ja. wij nu in. <laughs> <laughs> en we ademen het nu in. <laughs> ja, uh, ja. Alright, beste, ja, dat is beste mensen. <laughs> ik, ik hoor hier trouwens van allerlei getrappel... Ja, daarnet hoorde je ze niet al bonken tegen de deur hier? Ja. Ik, ik heb ze nu toch wel de deur open gezet en ze zijn weer keihard onrustig... want uh, ze weten weer dat er een eentje aankomt, hè, luisteraars. Uh, ja, we zijn er weer, hoor. De, de haiku van de week in uh, deze 36e aflevering. Uh, ik zou zeggen, we schakelen helemaal zen over. Hé, hey, beesten, kom aan, kom aan. Oké, okay. gewoon even chillen. Ja, precies. Beesten zijn nu wat rustig. Uh, we zijn helemaal uh, in, in tune om, om ons te ontvangen, de, ontvankelijk te maken voor de haiku van Filip. Orgaan van de week. Verguis de wetenschapper. Haiku schrijft zichzelf. <middels> <middels> nu begrijp je ook waarom de. Ha, de koeien zo onstuimig zijn en zo ontembaar zijn vandaag. Nou. Ze hebben heel hard gewerkt. Want ik moest niks doen. <laughs> uh, ja. vindingrijkheid blijft me verbazen. telkens weer. Hey, we gaan lekker door naar het volgende onderwerp. In, in, volgens mijn lijstje zijn we dan toe aan die Belg. Hè. Laten we het maar over die Belg gaan hebben. Yes. Ten onrechte verhuizen yes. wetenschappers. En onrechte. Nou, uh, He, wanneer dat is dus heeft... George Lemaitre? George Lemaitre. Nou, uh, vertel nou, ons die... eens maar waarom die man verguisd is. Nou, verguisd. Kijk, je moet zo zien. Het was wel een gewaardeerde wetenschapper uh, en ook uh, een priester. Dat is eigenlijk best wel heel bijzonder. Uh, een van zijn grootste verdiensten eigenlijk in die tijd. Zo werd hij gezien. Uh, daar werd hij, was hij ook bekend in de tijd dat hij wetenschapper was was dat hij de... Uh, Welke tijd uh, was dat? Sorry Mario, zeg even tegen de luisteraar, want wij weten het allemaal, we zien het allemaal. Uh, maar uh, wa hij was geboren, dacht ik, uh, eind 19e eeuw? Ja, en uh, eigenlijk en zijn hoogtepunt was in 1927. Ja. Dus dat, uh, toen was hij iets van 30 jaar of zo, van 25, ja. in, dat weet ik niet precies. Hij is van 1894, ja. Oh ja, nou zoiets dan, inderdaad. <coughs> Maar het was best wel uh, een boeiend leven, als je dus kijkt naar uh, hoe, hoe dat allemaal gegaan is. Het is een beetje, uh, zeg maar, uh, behoorlijk uh, in, de, wat ik, uh, in de katholieke wereld was hij aanwezig. Hij uh, heeft echt uh, zowel een wetenschappelijke studie gedaan als, uh, zeg maar, uh, uh, zeg maar uh, hoe noem je dat, de, uh, theologie heeft hij gestudeerd. Ja, aan en uiteind... en het uh, college hè? Ja, en uiteindelijk is hij dan toch wel echt voor de wetenschap gevallen. En daar heeft hij dus best wel heel veel onderzoek naar gedaan. En wat hem opviel, was wat hij waarnam, was dat er een zekere roodverschuiving was. Dat het heelal aan het uitdijnen was. Die roodverschuiving moet ik even uitleggen. Dat is eigenlijk niets meer dan het Doppler-effect. Je kent misschien wel als er een ambulance voorbij gescheurd komt. Dan hoor je het gewoon Juist dan wordt als het ware die golf uitgetrokken... Eh, waardoor, dus de, de, waardoor die dus lager klinkt. Nou, dat, dat is met licht eigenlijk precies hetzelfde. Dus als je uh, goed kijkt naar de sterren... dan zie je dat er een roodverschuiving is... als je maar ver, uh, ver genoeg inzien, inzoomt. Dus hij maakte ook de link... dat dat echt aan het expanderen was, dat universum. Dat heeft hij ook gepubliceerd. Maar ja, hij was niet dusdanig, uh, hoe zeg je dat... Uh, uh, het, het was in het Frans en het, het werd maar gepubliceerd in een paar Belgische blaadjes. En Hubble, twee jaar later, ja. Ja, die, had, die had geen weet van het feit dat dat dus al, zeg maar, al gepubliceerd was. Tenminste, de basis ervan. Ja. Uh, wat wel interessant is, uh, Le Maître die concludeerde ook dat als het uh, heelal uitdijdt. dan moet er ook een begin zijn geweest. Want uh, uh, dat volgt daar natuurlijk uit. Dus er is dus. Op één punt moet het begonnen zijn. Dat noemde hij zelf het oeratoom. Nou, dat oeratoom, daar werd een beetje lacherig over gedaan. En uh, ook op de plaatselijke radio en zo zijn er discussies geweest. En hij werd ook een beetje, hoe zeg je dat, uh, uh, in de maling genomen. En uh, uh, sommige collega's noemden dat uh, de, de, de, die rare man met zijn Big Bang. En <lacht> dat is eigenlijk een geuze naam geworden. Vandaar dat iedereen nu, het nu heeft over de Big Bang-theorie. Dus hmm. eigenlijk is Lemaitre de, de geestelijke vader van de Big Bang-theorie. Hmm. Maar ja, twee jaar later, dat was dus allemaal in België... en twee jaar later kwam Hubble, ook een, een wetenschapper die je niet moet uitvlakken... en die, die onafhankelijk van zeg maar, Le Maître zag hij ook die roodverschuiving. En die, en, en die had het dus wel gepubliceerd in, in, allerlei, in de juiste bladen... en streek dus met alle eer. Uh, nou ja, uh, Le Maître is uiteindelijk een keer overleden. En 90 jaar na dato, na, na het moment dat de Belgische vader van de Big Bang... Zeg maar, zijn ding uh, publiceerde in die, in die Belgische krantjes... heeft hij toch internationale erkenning gekregen. Dat is ingediend ja. op de 30e algemene vergadering... Van de, van de Internationale Astronomische Unie en werd goedgekeurd. Dus de wet van Hubble is vanaf nu de wet van hubble Lemaitre geworden. Ja. Dus hij is uiteindelijk nu... Uh, uh, hij wordt dus nu gezien als de oprichter, een van de oprichters... van de moderne kosmologie en de theorie van de Big Bang. U luistert naar de praattafel Wetenschap op woensdag podcast. Wauw! Oké. Okay. Nou, hoe mooi is dat? Ja, want ik heb hier voor mij een foto uh, met Lemaitre die gewoon naast, uh, naast Einstein. Albert Einstein staat. Hè? Ja. Dus, uh, er was zeker erkenning toen, maar oh. zijn theorie natuurlijk werd een beetje weggezet als een katholiek verhaaltje, God ja. die op een bepaald moment de tijd start, God die het heelal maakt. Maar daardoor paste ook zijn onderzoek, daardoor mocht hij ook, en dat vind ik zo mooi, hij mocht van het Vaticaan dat onderzoek doen. Ja. Omdat het natuurlijk constant informatie verschafte die, als je een katholiek hoedje op zit, of een christenhoedje op zit, eigenlijk zelfs een heel mooi uh, verhaal kan zijn, binnen de leer van er was niets en toen creëerde nou, God de wel. hemelen en de aarde. Nou ja, hij heeft inderdaad contact gehad met Einstein, en wat wel interessant is, Einstein die ging daar niet in mee. Uh, Einstein geloofde dat het, uh, uh, dat het heelal, het universum, uh, statisch was. Uh, en Le Maître heeft natuurlijk bewezen dat dat niet zo was. Uh, en uiteindelijk kwam Einstein met een antwoord. Dat noemde hij de, de uh, kosmische constante. Mm -hmm. En die kosmische constante heeft hij aan het einde van zijn leven... Einstein heeft gezegd van... dat was mijn grootste blunder ooit. Want dat had hij dus niet goed gezien. Dus ja. het heelal was niet... Uh, want theoretisch de, de, de, de stelling was... tenminste de, de, de, de manier van denken was... als dus, als dus het uh, heelal constant is... En je hebt zwaartekracht. Uiteindelijk moet dan alles elkaar gaan aantrekken. En uh, implodeert het hele zooitje. Dat is de ja. logische veronderstelling. Dus toen kwam Einstein met die kosmische constanten. En dat zou dan verklaren waarom er helium en waterstof is. En dat is dus uh, Einsteins grootste blunder geweest. En die foto die jij gezien hebt met uh, Einstein en uh, Le Maire... Uh, die, uh, de, daar, ging, de, de, daar ging de discussie over tussen die twee En heeft dan uiteindelijk Einstein nog in zijn leven zichzelf herpakt? Ja, ja. Hij noemde het zelf zijn, zijn grootste blunder. Ja, ja. Dus ja, dat, ja. Dat zie je ook wel. Dus dat is best wel een boeiend verhaal. Heel boeiend. Zeker. Ik, weten. ik kende hem al als, als, als trotse Belg, kende ik meneer Lemaitre al. Maar uh, inderdaad, de. Eigenlijk de, de, de oervader van de oerknal. Ja, van het oeratoom vind ik eigenlijk nog veel mooier. Ja, het oeratoom, oer heel mooi. Ja, dat heeft ook wel wat. <laughs> All right, yeah. nee, niet te verwarren met het hoeratoom. Nee, dat is weer, dat. Nee, dat is een, ja. weer een heel andere podcast. Dat vinden podcast. we aan de walletjes. Hey. Ja, een, een rood atoom. Dat, ja. ja, dat is een rood, rood soort atoom, <laughs> <apple, ja. laughs> hey, We gaan over naar het volgende en over die zwaartekracht. En, en, uh, de, wat is het? Uh, dark energy en dark matter. Daar gaan we het ook nog wel eens over hebben. Dat is boeiend ja. allemaal. Uh, maar uh, de tijd ja. dwingt ons voort in de vaart der volkeren. Dus we gaan naar... Uh, uh, uh, uh. Het Orgaan van de Week. Het ja, orgaan het or van de week. En dat is niet de Vereniging voor Orgaanbeheer. En dat is ook niet het uh, orgaan wat controleert of dat uw drinkwater in orde is... en geen levende organisten bevat. Want dat, is, dat was vroeger <laughs> altijd erg belangrijk dat daarop gecontroleerd werd. Ja, Filip. Ja. Nee, maar het is helemaal binnen de, binnen de spirit van de plek waar, van waar we uitzenden... de thuishaven van Schildklier. En vriend. Ja, en dat moet je straks maar eens dan, of eerst uitleggen. Dat is een doordenkertje en daar mogen alle Nederlandse luisteraars uh, naar op zoek. Ja. Um, dus uh, we zijn vrienden van het orgaan in deze rubriek. En Mario heeft hier zo net op de praattafel een orgaan neergekwakt. Want het is deze keer toch al een iets groter orgaan dan al die kleine orgaantjes uh, die we al hebben gehad in het verleden. We hebben de. Het is niet super groot, maar we gaan zo meteen alles erover horen. Mario, de schildklier. De schildklier. Glandula thyroidea. Met een mooi woord. Ook wel thyroid. Nou, dat is een klier die hormonen af, afscheidt. Het is echt een hormoonklier. Uh, ik zal even uitleggen hoe die er een beetje uitziet. Hij zit, zeg maar, een beetje gevouwen om je uh, strottenhoofd heen. Uh, en je moet het zo zien, er zitten twee lobben aan de voorzijde en aan de achterkant, zo je wilt, liggen de vleugels. Het heeft iets weg van een vlinder en het is een beetje gevouwen om, om, om, je, denk, om je nek heen, zou je kunnen zeggen. En hij is vernoemd naar het schildkraakbeen, de cartilago tyroïdes. Dus, uh, dus uh, de, de schildklier, en dat, is, dat is dus eigenlijk hij is dus vernoemd naar dat plaatje, dat harde plaatje wat je kan voelen als je je strotbeet pakt, zal ik maar zeggen. Het is ook een hele ja, ja. belangrijke keer. Want er gaan uh, niet minder dan vier slagaders heen. Dat is een hele hoop backup voor als het fout zou gaan. Oh. Voor zo'n klein orgaantje, dat, dat, vier, uh, dat zegt wel wat natuurlijk. Dus uh, ja, in de horrorfilms hebben ze dan altijd wel gelijk gehad als ze een mes over de keel sneden, dat er dan emmersbloed oh. uit gaat, Gudst. Nou, ik denk eerder dat dat anders is als je dus in je, in je nek kijkt, daar... Uh, gaan de, de, je hersenslagaders links en rechts naar je hoofd toe... en die gaan aan dezelfde kant via een ader weer terug. Dus, en dat zit vlak bij je hart. En dat is dus wat ze noemen de kleine... Nee, dat, ja, dat, is, te, nee, dat is de grote bloedsomloop nog steeds. Dus als dat doorgesneden wordt, dan, uh, ja, de, dan bloed je erg snel dood. Dat is, ah, dus ja, bloed, daar zitten bloedje. de grote kanalen. Ja, ja maar en, het en is de dus druk inderdaad omhoog, een soort vlindervormig ding... wat uh, om je strot heen zit gevouwen, mm -hmm. hè? Het produceert hormonen, maar het is best wel heel belangrijk. Uh, ze maken, uh, dat, dat ding dat maakt eigenlijk twee hormonen. Dat is tyronine en calcitonine. Die tyronine die bestaat weer uit twee versies. Mm -hmm. uh, en allebei zijn het, uh, de, zit er een jood in, jodium. Je, het maakt namelijk triood, thyroidine en tetra-trioxine. Uh, dat is dus vier, uh, vier moleculen uh, jodium en die andere heeft drie moleculen jodium. En het is ook nog eens het orgaan als enige, enige klieren in het lichaam die zijn eigen product opslaat. Normaal als je, de, denk maar, andere klieren, je speekselklieren of weet ik veel wat, die lozen het product gelijk in je bloed als het nodig is of in een buis in het orgaan dat het nodig is. Alleen de schildklier slaat het echt op. En uh, wat slaat het op? Die twee hormonen die voornamelijk bedoeld zijn om uh, uh, hele basale functies, uh, daar kom ik zo op, uh, te doen. Maar uh, uh, er zit dus jodium in. En uh, wat dan een eigenaardig verschijnsel is, als bijvoorbeeld ergens een kernramp is, dan worden er gelijk door de, in de bevolking worden de jodiumtabletten uitgedeeld. Dat heb je misschien wel eens gehoord. Dat hebben we ja, die de hebben de hier handen. allemaal liggen in Antwerpen. Want uh, ik, ik woon hier uh, in Volk. Drie kilometer of vier kilometer van de kerncentrale van Doel. Ja. Nou, dus als je op tijd die jodiumtabletten inneemt... dan uh, raakt je schildklier verzadigd met jodium. Ja. Als er een kernexplosie is geweest en je hebt fallout... Dan, uh, dan zit er over het algemeen best wel heel veel radioactief jodium in de lucht. Het, het cesium of het uranium wordt dan omgezet, onder andere. En die... Uh, dus als jouw schildkleer verzadigd is met die, met die gewone jodium... Mm -hmm. dan kan, daar die, kan het radioactieve jodium niet meer opgenomen worden. Dat is dus de enige reden waarom je die jodiumtablet hebt voor ja, je schildkleer. Een ja. Ah, ja, ja, nou, ja. soort van regenjasje. Ja, gewoon uh, even vol tanken dat er niks meer bij kan. En, ja. die, niet die radioactieve prut. Ja, en je kan die jodiumpillen hier in België. Je mag iedereen die gratis halen, zoveel als je wil bij elke apotheker. Ja, ik ja, kost niet Oud, aan het zeggen. En wij hebben die hier in Antwerpen natuurlijk meters hoog in de kelder liggen. <laughs> ik heb 14.000 <Hai. laughs> paletten besteld bij Maggi. Ja, uh, ik, kan... nou, ik ga er gewoon een bad in nemen als er ooit hier iets uitbreekt bij die uh, kerncentrale 4 vier, vier kilometer verder. Maar zit dat dan? Is dat die uh, van doel? Ja. ja, wij hebben doel 1, 2, 3, 4, maar er is er altijd wel eentje stuk. <laughs> ja, <laughs> is nog geen, uh, dat is niet prachtig. En dan hebben we nog triange, dat is dan tegen de Franse grens aan. Oh, nee, okay. tegen, de Duitse, ja. tegen de Duitse grens is dat maar, zeker. We ja. zitten uh, altijd lekker bij de grens, maar iedereen doet dat. Hè. Wat ik ja. wel enorm straf vond, is dat ze dus een paar jaar geleden is er iemand ingeslaagd om hier in die kerncentrale in Doel... He, dan moet je je voorstellen, die, dat is een stoomturbine. Dat draait heel rond en daar hangt een enorme as aan. En, die, en aan de andere kant van die as zit een hele grote fietsdynamo. Maar dan echt zo heel groot, zoals een gebouw zo wel. En die as, die weegt alleen al iets van 70 ton. Dat is gewoon een meter dik staal, dat draait zo rond. En iemand heeft het dus voor elkaar gekregen om daar in een kelder te komen. Dit is dus Onder een nucleaire centrale. En die heeft daar een kraantje opengedraaid... zodat de olie van die kogellagers wegliep van, de, van die grote as. ja En dat ding dat kwam dus gillend met rookwolken... zoals een Formule 1-auto wel eens doet tot stilstand. Kun je je dat voorstellen? Een as van... Ja. En ze weten dus niet... Wie dat gedaan heeft tot op de dag van vandaag... dat is een enorm mysterie. In zo'n beveiligde... zo vol camera's... Heel zo vol... En... <laughs> ja, zelf in zoiets. En zo ja, kan je dus een hele niet, kerncentrale hadden. lam leggen. Dat is onvoorstelbaar. Nou, ja, zo... het, zijn, het is doodgriezelig gewoon. Dus ik ben dus blij dat dat uh, niet gebeurd is. Dat er nog nooit een meltdown is geweest... in, in, in, de, in de Benelux, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, want dat moeten we niet willen. Mijn en is want we, zitten gewoon, we zitten met verouderde technologie. Hè? Dus uh, ja. die doelen die zijn gebouwd in de jaren 60, 70. Daar zitten uiteraard nieuwe computers en nieuwe componenten. Maar betonrot hebben we. We hebben... Uh, dus uh, in, overal in, in Europa zie je dat. En dan zie je aan de andere kant, maar dat is misschien voor een andere aflevering, ook de stemmen ja. opgaan van, we moeten het zonder kernenergie. Maar dan weten we ook van studies, het is nog altijd, ja, oké, okay, we kunnen zonder kernenergie, maar dan stopt het, hè, mensen. Dan kunnen we onze mobieltjes niet meer... Uh, dan is er geen energie als we de kerncentrales in de wereld nu afzetten. Ja. En daarom zouden we eigenlijk moeten inzetten op die uh, gesmolten zoutreactoren, die c C2... ja. Uh, ah, mijn... bijvoorbeeld, ja, en, en, en wind en water waar het mogelijk is en waar het dan niet op, op, op zich dan terug de natuur gaat uh, stukmaken. Of mm. zonnepanelen, allemaal mooi en wel, maar jij zal ook weten welke troep... Van euh, me ja. hevige metalen die je nodig hebt om die, om, om die dingen aan de praat te krijgen. Nou ja, we hebben een, een aantal podcasts geleden, natuurlijk, een uitgebreid interview uh, gehad met meneer Ijzermans. Die, dus, gewoon uh, aan de toekomst van dit soort dingen zit te werken. Hè, en die, die gewoon ja. bezig is met de nieuwe energieën die we nodig gaan hebben, inderdaad. Want. Ja, wind en zon is allemaal wel oké, okay, maar uh, het probleem is alleen... hoe krijg je dat opgeslagen over, mm -hmm. om te gebruiken op momenten. Uh, nou, daar wordt wel aan gewerkt, want uh, in Nederland rollen ze daar nu een systeem uit. Ik weet niet, uh, Tesla heeft uh, een apparaat gemaakt, dat noemt de Powerwall. Uh, dat installeer nou ja, je in je huis ja. en dat is niks anders dan een enorm grote batterij... En die ja. slaat gewoon de hele dag uh, energie op uh, van je zonnepanelen. Want je bent aan het werk en er is niemand thuis. En uh, al die stroom die gaat dan maar verloren. Dus in avonds uh, trek je het van die batterijen terug. Maar toen bedacht er iemand... Wat als we nou 10.000 van die dingen aan elkaar koppelen... En die hangen we allemaal aan het net en in ieder huis. Dan krijg je een enorme pool van energie die dan op die hè? en als je er honderdduizend neerzet, dus dit zijn inderdaad nu in plaats van dus één gigantische uh, storage uh, wordt ieder huis een onderdeel van het hele energieriool als het ware. En uh, dus uh, dat is wel een frisse manier van kijken, want op die manier kan je dus die piekmomenten dat er veel wind is, uh, storm en zon en dan kan je toch opslaan zonder uh, daar enorme oh, dingen voor te inderdaad. Ja. En Elon Musk, die moet ons naar de maan brengen. Dus kom op, Kostje. Zo zie je op, maar uh, dat we via de schildklier zijn we ook alweer voor de tweede ja. keer in deze aflevering op de maan terechtgekomen. Is ja, van. Zo is het. Maar we gaan, we gaan nog even ja. door op de schildklier, want uh, ik heb altijd gehoord dat, dat, uh, dat er uh, toch wel nare aandoeningen zijn. Zeker, zeker. Want je moet begrijpen. Heb je daar iets over, Mario? Nou, zeker. Ik, ik zal eerst even uitleggen wat, wat doet die schildklier doet. Die ja? regelt eigenlijk het niveau van onze stofwisseling. Dus dan mm -hmm. moet je denken aan uh, de snelheid van je hartslag, de snelheid van je ademhaling, ademhaling je huid, je groei. Hoe warm of, of hoe koud je het hebt, uh, vruchtbaarheid. Het oh dus regelt dus het tempo van het metabolisme eigenlijk. Een soort uh, gaspedaal. Ja, ja, en inderdaad, dus dat, dat, dat doen die joodachtige stofjes, die tyronine... en je hebt ook nog calcitonine... en dat regelt het calciumniveau in het bloed door neerslag in de botten. Dus als we aan het ontkalken zijn... en we worden ouder en ons skelet begint een beetje in te zakken... dan is dat ook deels de schuld van die schildklier. Maar je hebt ook enge aandoeningen daarin. Struma kennen we allemaal wel, denk ik. Dan heb je gewoon uh, te, veel, te veel of te weinig jodium... Uh, uh, uh, uh, uh, en dat is dus de oorzaak waarom mensen soms struma krijgen. En dan kan je zo'n dikke keel krijgen. Maar op zich... Ja, ja we noemen dat de krop. Oh ja, krop. Ja, zo wordt het ook genoemd inderdaad. Ja. En je hebt uh, natuurlijk wat, wat, wat eigenaardige ziektes. Je hebt de ziekte van Hashimoto, dus dat is een ja. uh, dan, auto-immuunziekte. Dan, uh, dan vallen je eigen antilichamen je aan. Tenminste, die schildklier vallen ze aan. En dan krijg je het inderdaad heel erg koud en moe en minder energie. En je wordt dik. Maar wat interessant is, als die veel hormonen aanmaakt... Dan is, er een verse, dan is er een ziekte, dat is de ziekte van Graves, van Graves. En dan krijg je uh, een, uh, uh, wat ze dan noemen een exoptalmus. En dat is een soort ontsteking achter het oog. En die duwt als het ware je ogen min of meer naar buiten toe. Uh, en, dat, uh, en in een extreme geval kan je zelfs dus je ogen niet meer uh, sluiten. Daar hebben we ook een, een aantal bekende mensen van. Die we dus allemaal vermoedelijk wel kennen. Uh, maar waarvan waar we niet wisten dat die dat, die dat hadden. Ja, ja. Talmus, onder andere uh, Heino. Kennen we hem niet? Ja. De Duitse slagerzanger werd dat zwarte ja, ja. En die zwarte, uh, en die zwarte uh, bril zou ik maar zeggen. Mama. Ja, Tu beste de liefste vrouw van de... Nee, dat was Heintje. Nee, nee, dat was Heintje. Dat was ja, niet dat was heintje, Heino. heintje, ja. Heino Heino is van heintje. Rozen voor Linda. Oh, Bom, bom, bom, Ja, dat was, ja, ja. Nee. En, en, en, en Marty Feldman is, is ook kandidaat, ja. volgens mij. Ah ja, Marty ja. Feldman. En dan blijft inderdaad de vraag liggen. Wat had nou? Waarom had hij die bril nou? Omdat zijn ogen zeer deden of omdat hij anders te veel op een amfibie begon te lijken. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, dat is... ja in de showbiz kan je natuurlijk uh, met de ziekte van Graves uh, niet direct aan de bak. Hoe erg het ook is, hè? Hoe erg het ook is. Ja. En uh, dat verklaart die zonnebril. Heb ik weer iets bijgeleerd? Nou ja, inderdaad. Maar ja, je hebt dus ook verder dingen als schildklierkanker. Nee, ik heb bijgeleerd, om, om het te maken in de showbiz, moet je een zonnebril opzetten. Ja, ja, dat, uh, dan, dan inderdaad. Dan, nou, dat, ik vraag me af waarom, waarom dat dan zo is. Uh, de ogen zijn een beetje de, de spiegels van de ziel, zeggen ze wel eens. Aan de, yeah. aan de ogen. Ik vind het trouwens ook wel iets, iets interessants. Dat heb ik nog nooit wat over gelezen. Maar als je dus onze ogen vergelijkt met onze, onze neven en nichten, de, de chimpansees en de gorilla's, mm. en eigenlijk in zijn algemeenheid, dan zijn, zijn, hebben wij oogwit. En eigenlijk bijna geen enkel ander dier heeft dat. En wat, wat is daar dan het evolutionaire voordeel van? Ik denk zelf, dan kan je partner zien waarnaar je kijkt. Dus het bevordert de communicatie. Aan de andere kant eh, is het, kan het ook een nadeel zijn... want dan ziet ook de vijand wanneer je hem niet aankijkt. Eh, maar ik heb daar nog nooit iets over gelezen... maar dat moet natuurlijk wel eh, een evolutionaire oorsprong hebben, dat oogwit. Toch? Ja, ja. Maar dat even tussendoor, dat is een... Ja, dat bewaren zeg, voor de... Een zal ik maar zeggen. Iets en de je... schildklier, uh, in vergelijking met... Uh, wij zijn zoogdieren. Ja. Um, maar de vissen hebben, hebben... een gepaarde uh, schildklier? Ja. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat uh, de alle gewervelde dieren... Uh, Roelweg, uh, die hebben, één, ja, hebben één uh, schildklier? En, uh, en je hebt natuurlijk, uh, uh, maar er zijn altijd wel morfologische en ook functionele verschillen tussen dieren. Ja. Als je ook bij, bijvoorbeeld met die hypothyse had, dat, uh, dat bij, bij bepaalde dieren het schotje weer breder is, met weer andere functies. Het uh, is ook afhankelijk, de grootte van de schildklier uh, heb ik ook ont, uh, uh, ontdekt, is, um, is eigenlijk relatief tot de grootte van je organisme. Dus walvissen ja. hebben een gigantische schildklier. Uh. Oh, en, en wij hebben 25 tot 40 gram aan schildklier. Ah, oké. Okay. Ja, ja, dat wist dat ik niet. Het is mooi maar. om te weten hoe groot het is dan, hè? Ja, het, het is het, nou ja wat ik zeg, het ligt een beetje om je strottenhoofd heen. En, uh, en, en, en, en je hebt natuurlijk ook nog in die klieren zitten ook nog de, de bijschildklieren. En die, maken, die liggen op die vleugeltop aan de achterkant een beetje. En die maken ook een hormoon, dat is het paraathormoon, PTH. En dat heeft trouwens... een een tegengestelde werking van die calcitonine, die dus uh, dat, dat kalkprutje wat de schildklier maakt. Dus mm. die zijn mekaars antagonisten. Dus heb je te veel, dan gaat die andere wat werken. En heb je te weinig, dan gaat die ene weer werken. Wat ze noemen uh, negatieve terugkoppeling. Mm. Dus dat zijn uh, eigenlijk, uh, dus eigenlijk is het een systeem, zou je kunnen zeggen: een biologisch systeem. Wat dus is uh, op zich is het best wel een heel interessant ding. En uh, inderdaad, uh, met wat rare dingen als je, als je zeg maar. Uh, uh, als je daar een aandoening aan hebt. Ja, kanker. Uh, kanker is een killer, dacht ik. Hè? Ja, dat is, daar word je niet vrolijk van. Dat is een, geen uh, prettig gebeuren. Het is wel heel zeldzaam. Uh -huh. uh, een van de zeldzame ziektes die je kan hebben. Dat zijn er een paar honderd per jaar in Nederland. Dat noemen uh, we dan behoorlijk zeldzaam. Hey, maar uh, uh, op zich, ja, nou, dat was eigenlijk zo'n beetje... Uh, jij hebt natuurlijk ook nog uh, de, de ontstekingen, zoals Hashimoto. En, uh, je hebt de, de stille of de pijnloze thyroiditis. Trouwens, als er ergens ITIS achter staat, uh, dan is het altijd een ontsteking. Dat, uh, dat is een, een kleine opmerking. Oké. Okay. Ik, ha, ik had een uh, zundap, maar ik keek naar die ontsteking. Maar er stond geen ITIS op of zo. Ik, ik, ja, stond, dat, dat is de, de, de, de positie. <laughs> ja, en dan als ja. uh, As, er ITIS is, dan belde maar, hè. <laughs> Ja, als, het niet uh, als er iets is, dan bel je maar. Ja, ja. we zijn op een nieuw hoogtepunt begonnen met. Ja. U luistert ja. naar de praattafel Wetenschap op Woensdag podcast. Wow. Ja. Wow. Maar al met al is het wel een boeiend ding eigenlijk. Zo. Oh, oh, oh, ja, ja, ja. En we zijn ja. weer aangeland bij het volgende onderdeel en het uh, eigenlijk het laatste onderdeel. Dat is de Ig Nobel van de week. Nu uh, heeft Mario daar uh, een voorbereiding op gedaan en die heeft dat keurig ingepakt. En uh, ik heb dat dan op mijn beurt ook weer ingepakt en ik zal het zo doen. Uh, het, het is in tweeën gedeeld. Uh, we gaan nu luisteren naar het uh, eerste stuk, wat uh, toch best heel leuk is. De Volledige bijdrage wordt net als onze andere bijdragers keurig op de website gezet. En dan kan je helemaal uh, luisteren van A tot Z. Uh, maar ik zou zeggen dat we nu dan uh, overgaan voor uh, het luisteren uh, wat Mario heeft voorbereid over die Nobel. Uh, ik Nobel. Ik hoef daar verder niks over te zeggen, want je, het is volledig, uh, je legt het allemaal volledig zelf uit, denk ik. Hè? Of, of wil je nog ja. zelf iets toevoegen voordat we het afspelen? Uh, nou, ik, ik denk dat ik het al aardig, uh, aardig in, in, het, in het verhaaltje heb gestoken eigenlijk. Het is een, voilà. in ieder geval een, een, een, we nogal gaan een nog eens, burger. Ja. We, gaan nog, voilà, we gaan nog eens luisteren waar onze belastingcentjes uh, perfect worden. voor worden uh, ja. aangewend. Ja. En uh, belangrijk, uh, enorm belangrijk onderzoek vind ja. ik dit. Precies. Uh, kleine noot, het gaat hier om een prijs die uitgereikt is in 1995. Uh, is bij onderzoek gebleken. Hier is de ik Nobel door Mario. De Ig Nobelprijs van de week. De Ig Nobelprijs voor de natuurkunde is toegekend aan Robert Matthews... van de Ashton University, England voor zijn onderzoek naar de wet van Murphy en dan met name voor aantonen dat toast vaak op de beboterde kant valt. Het vallen van beboterde toast is iets van alle dagen. In 1884 al schreef dichter en satiricus James Payne: I never had a piece of toast, particularly long and wide, but fell upon a sanded floor and always on the buttered side. In 1995 bond Robert Matthews de strijd aan met de verboden toast. door hij wiskunde op los te laten. En het resultaat was een openbaring. Matthews is een gecertificeerd natuurkundige. verbonden aan de Royal Astronomical Society. en de Royal Statistical Society. Hij bestudeert onder andere de wet van Murphy. Hij nam de toast kwestie daarom ook uitermate serieus. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Matthews begon. Eigenlijk gelijk met het ontkrachten van een veelgekoesterde veronderstelling. Er bestaat namelijk een wijdverspreid geloof, zo schreef hij, dat het wordt veroorzaakt door een daadwerkelijke fysieke asymmetrie. Doordat er aan één kant boter op de toast is gesmeerd. Deze uitleg kon volgens hem niet juist zijn. De massa die op de toast wordt gesmeerd, om en bij de 4 gram, is klein vergeleken met de massa van een gemiddeld sneetje brood, om en bij de 35 gram is dun uitgesmeerd en wordt deels door de toast opgenomen. De bijdrage van de, van de boter aan het totale moment van inertie van de toast... en dient ten gevolge het effect daarvan op de roterende beweging van de toast... is dus volledig te verwaarlozen. Vervolgens verdiepte Matthews zich in slechts vijf pagina's met berekeningen... in het gedrag van een star, ruw, homogene, rechthoekig dun object, massa M, zijde 2A vallend van een starplatform op een hoogte H boven de grond. Hij bestudeerde de dynamica van dit object van een eerste staat... waarbij het zwaartepunt met een afstand delta sub-nul over de rand van de tafel hangt... <lacht> en analyseerde het vervolgens meedogenloos in alle stadia van zijn gevaarlijke reis... naar de uiteindelijke rustplaats op hoogte H is gelijk aan nul. Ja. Toen hij klaar was, kwam hij tot een verbazingwekkend inzicht... De formule die leidt tot de maximumhoogte van vallend toast blijkt de drie zogeheten fundamentele constanten van het universum te bevatten. De eerste, de elektromagnetische fijnstructuurconstante, bepaalt de sterkte van de chemische verbindingen in de toast, terwijl de tweede, de zwaartekrachtconstante, de kracht van de zwaartekracht bepaalt. Ten slotte bepaalt de zogeheten borradius de grootte van de atomen waaruit de, het lichaam van de toast bestaat. De exacte waarden van deze drie fundamentele constanten werden geïntegreerd in de uiteindelijke structuur van het universum, enkele minuten na de oerknal. Met andere woorden, toast die van de ontbijttafel valt, valt met de de kant op de grond, omdat het universum nu eenmaal zo is gemaakt. Zeker weten. En dit was nog maar de eerste, al beste mensen. Dus uh, en zeker voor de, de wiskundige nerds onder jullie... kan ik je zeker ja. aanraden om op de site te gaan uh, voor het hele verhaal. Dan uh, krijg je het echt... Uh, hey. Schitterend. Ja, ja, maar dat, het is wel belangrijk dat dit soort onderzoek... want het blijkt dus rechtstreeks verband te zijn met die Lemaire... met zijn oerknal en de toast oh, en kijk. de boter. Ik bedoel, het, het hangt allemaal aan elkaar. Het is waanzinnig wat we hier allemaal bloot Alles is met elkaar lijden. verbonden. <laughs> Zo is dat maar net. Hé, hey, jongens, ja. uh, ik geloof dat daar... Maar, ja, ja ik, ik, ik denk alweer dat uh, Martinez van plan is om er een eind aan te maken... In die zin dat hij uh, piano begint te spelen. En ja, dan hebben we nog een paar minuutjes om het af te ronden. Ik zou zeggen, hé uh, hey, uh, jongens, dit was een, weer een hele we, uh, wetenschapsrijke... dus wetenschap, hè, dat is het, het schap van het weten... Waar, waar we steeds nieuwe dingen in leggen. Aan de andere kant verdwijnen er natuurlijk ook weer dingen uit je hersenen. Zoals, uh, wie was jij ook alweer? <laughs> Hoe was je? Oh, ja. Zeg, zeg me maar je achternaam. De, de rest weet ik denk ik nog <laughs> ja, dus, Maar dat is ook ouder worden, hè, Mario. Want de, de, al die verkalking, dat heeft ook effecten in je hersenen en zo, hè? toch? Ja, dat, uh, dat, dat gaat een hoop verloren in ieder geval. In hoog tempo. Yes. Absoluut. Filip uh, uh, zit daar uh, diep na te denken. Ik, ik denk dat daar nog een uh, soort van haiku uitgescheiden gaat worden. Zonder bilirubine, maar dan wel met veel uh, uh, vitamine, zou ik zeggen. Vitamine, ja. Kijk, uh, is van... Zomerse velden, de opstijgende warmte maakt alles wazig. Ja, die stomme beesten horen dat, hè? Die, die, die zitten hier vlak achter me. Die waren al heel, heel rustig. Shit. <laughs> nu heb ik dadelijk weer twee uur werk. Moet ik ze één voor één melken en zo. Jongen, jongen, jongen, maar... Jongens, het was een plezier. En uh, kijken naar uit vol tot volgende week. Ik moet er vandoor. Yes. Hey, groet. Ik moet er vandoor. Bedankt allemaal en een uh, fijne week nog. En ik zie u aan de volgende praattafel. Met andere woorden, bedankt allemaal. U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag Podcast. Een productie van de Praattafel Podcast. Bezoek ons op www.praattafel.be wow.